9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Bank en verzekeraar ING heeft weer een deel van de staatssteun afgelost. ING betaalde ruim 1,1 miljard euro terug aan de staat, waarvan 375 miljoen rente. En daarmee heeft ING in totaal ruim 10 miljard terugbetaald. ING kwam een week geleden met de Europese Unie overeen dat het bedrijf meer tijd krijgt om de volledige staatssteun terug te betalen. Uiterlijk in 2015 moet ING nog 3,3 miljard euro terugbetalen. In Bangladesh zijn duizenden fabrieksarbeiders de straat opgegaan. Ze zijn woedend omdat er zaterdag bij een brand in een textielfabriek zeker 112 collega's zijn omgekomen. De demonstranten eisen dat de verantwoordelijken worden gestraft. Ze blokkeren wegen, vernielen auto's en gooien met stenen naar fabrieken. De brand brak uit op de begane grond van de fabriek, waarschijnlijk door kortsluiting. Het gebouw had geen nooduitgangen. Honderden werknemers konden daardoor geen kant meer op, waardoor ze geen andere keuze hadden dan uit het raam te springen. Volgens lokale media in Bangladesh zijn daarbij de meeste slachtoffers gevallen. Nederlandse natuurorganisaties moeten op regionaal niveau gaan samenwerken in een nieuwe organisatie, onder de naam Nationaal Erfgoed. ANWB-directeur Van Woerkom presenteert vandaag op een congres van natuurmonumenten een reorganisatieplan waarin de samenwerking wordt uitgewerkt. Van Woerkom zegt dat het bezoekers niet uitmaakt of ze in een bos van staatsbosbeheer, natuurmonumenten of van provinciale landschappen lopen. Hij pleit daarom voor samenwerking per regio. De samenwerking kost 1500 banen. Het schrappen van banen is volgens de ANWB-directeur onvermijdelijk, omdat de sector door het schrappen van subsidies wordt gedwongen te bezuinigen.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 Een 45-jarige vrouw uit Suriname is op Schiphol aangehouden met bijna een kilo cocaïne. Ze had de drugs verstopt in haar pruik. Tijdens een 100 controle door de douane viel de vrouw op door haar haardracht. Na onderzoek bleek dat de drugs in haar pruik verstopt zaten. De vrouw is aangehouden en overgedragen aan de Marge die de zaak verder onderzoekt. Dan weer nog van het zuiden uit periode met regen. Het wordt een graad of 10 bij een matige aan zee... soms vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen bewolkt, vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Awb Verkeersinformatie, alles bij elkaar, nog 150 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden, 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer. Staat 7 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam zorgt een ongeluk bij knooppunt Benelux voor 10 kilometer file. Daar zijn nog drie rijstroken dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum nog steeds veel vertraging tussen Emnes en knooppunt Rijnswaard, 10 kilometer na een ongeluk, maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Door die file loopt het nog behoorlijk vast op de A28 van Zwolle naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweert. 23 kilometer. Na een ongeluk op de A32 van Meppel naar Heerenveen... bij Wolvenga, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook nog een aanrijding op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... Tussen oude, bij Oude Wetering, 7 kilometer file. De rijstroken daar zijn weer vrij. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid... rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een brandmelding. De vertraging is meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. AWB-directeur Guido van Woerkom gooide vanochtend even een knuppel in het natuurhok. In feite zegt Van Woerkom: Kan er best bezuinigd worden bij de natuurorganisaties als ze gaan samenwerken? Straks de reactie van Staatsbosbeheer. Eerst naar het drama dat Syrië heet. Want bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus zijn tien kinderen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters speelden de kinderen buiten omdat het rustig leek. Correspondent Sander van Hoorn, onze correspondent voor de regio voor het Midden-Oosten. Sander, ja, het blijkt in deze oorlog in Syrië, deze burgeroorlog, dat het nog steeds erger kan? Uh, ja, al wel. Kijk, het is typisch zo'n geval. We weten er nu van, dit is een gedocumenteerd geval. Maar het gebeurde op een dag dat er in heel Syrië 117 doden zijn gevallen. En daarvoor moet je vaststellen dat het daarmee dus cynisch ook... Een hele gemiddelde dag was. Hoeveel kinderen er die andere dagen gestorven zijn, hoeveel bij elkaar. We weten het eenvoudig niet. Ik sluit niet uit dat dit soort dingen vaker zijn gebeurd. Maar tien kinderen die aan het spelen waren in een speeltuin waar een bom op viel. Ja, het is natuurlijk wel een heel heftige gebeurtenis. Wat heb jij gehoord over die luchtaanval? Wat, wat, wat is daar gebeurd? Want wij begrijpen dat men dacht dat het rustig zou zijn. Ja, terwijl die voorsteden en voorsteden van Damascus eigenlijk nooit rustig zijn. Als ik daar ben, dan zie ik dat ze eigenlijk onophoudelijk bestookt worden met uh, ...artillerie, maar ook met vliegtuigen en helikopters. En uh, dat je dan inderdaad uh, ziet is dat bommen misschien nog enige precisie hebben... ...maar wat er ook steeds vaker gebruikt wordt... ...zijn bijvoorbeeld gewoon vaten met explosieven die uit helikopters gerold worden. En dat is natuurlijk niet nauwkeurig. Ik weet niet precies de omstandigheden, daar is onduidelijkheid over... ...hoe deze kinderen om het leven zijn gekomen. Maar dat de regering steeds vaker op die manier bombardementen uitvoert, dat is wel duidelijk. Daar komen, omdat het zo onnauwkeurig is vaak... en omdat er uh, gebombardeerd wordt in bewoonde gebieden, komen daar ook heel veel burgers bij om het leven. En zoals in dit geval dus ook heel veel kinderen. Ja. Maar dat men uh, boven of in de buitenwijken van Damascus tot dit soort middelen overgaat, daarna grijpt... Wat, wat zegt dat wat jou betreft over de fase van de strijd? Dat het, uh, de rebellen uh, traag maar gestaag oprukken. Traag, uh, want... Dit kan nog heel erg lang zo doorgaan, ben ik bang. Gestaag dat ze toch steeds dichter in de buurt van Damascus komen. De laatste keer was ik daar een week of twee geleden. Toen zag ik dat bijna alle buitenwijken van Damascus. Dus in een ring rondom Damascus heen. vrijwel permanent het strijdtoneel het, het, het zijn. En dat die uh, gevechten dus nog steeds verder door de regering uit de lucht gevoerd worden. Nou ja, gisteren zag je dus niet alleen het bombardement op die speeltuin. Je zag bijvoorbeeld ook dat de rebellen naar eigen zeggen een uh, helikopterbasis nog wel 15 kilometer van Damascus hebben ingenomen. Uh, ze hebben daar beelden van online gezet waarbij inderdaad mannen uh, te zien zijn bij deels vernietigde helikopters. Nou, dat geeft dus wel aan dat die regering steeds meer opgesloten komt te zitten in Damascus. En dus ook steeds harder om zich heen slaat. Steeds vager nog weer vanuit de lucht. Steeds ongerichter dus ook met dit als eh, triest tussenresultaat. Sander van Ooren over de strijd in Syrië. ANWB-directeur Guido van Woerkom. We melden het al eventjes vindt dat de natuurorganisaties meer moeten gaan samenwerken. Vooral op een regionaal niveau. Hij stelt dat er een enorme overhead is in de sector. Onnodige kosten worden er gemaakt. En bovendien moet er flink bezuinigd worden. Daarom zouden organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen moeten samenwerken. Werk nou samen op regionaal niveau. Dat is wat mensen ook herkennen. Mensen gaan naar een regionaal gebied, gaan daar recreëren. willen daar van de natuur genieten. Nou zorgen daar nou op die plekken voor dat er eenheid uh, ontstaat in, um, in de wijze waarop natuur uh, beheerd en ontwikkeld wordt. We gaan het erover door met Jokke Bijl van Staatsbosbeheer... de grootste natuurorganisatie van Nederland. Mevrouw Bijl, goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat? Meer samenwerken? Nou, er wordt al ontzettend veel samengewerkt. Uh, niet alleen voor de schermen, ook maar uh, vooral ook achter de schermen. Dus, ja, en we zijn eigenlijk uh, mede ook uh, gezien zeg maar, de druk die er op de natuurbudgetten staat. Zijn we eigenlijk in een continu proces om te kijken of het slimmer en efficiënter kan. Ja, en volgens uh, meneer Van Woerkom kan het veel efficiënter. Uh, kan het met 1500 mensen minder bij verschillende organisaties natuurlijk. Wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt me wel een hele enthousiaste uh, uh, getal. Uh, wij als bosbeheer werken nou, bijna 1000 mensen. We gaan naar 800 man. Um, en wij beheren 260.000 hectare. Dus dat betekent dat wij nou ja, eigenlijk toch wel de meest efficiënte beheerder zijn... op het vlak van mensen in dienst en het aantal he he hectare dat we beheren. Hmm. Ja, waarvoor ik om zeg, dat kan nog beter, want eh, als je met name die eh, back offices, hè, dus bijvoorbeeld marketing, eh, secretariaten, eh, arbeidsbeleid eh, samenvoegt, hè, dat allemaal niet het wiel eh, opnieuw uitvindt steeds, dan zou je heel veel geld kunnen besparen. Da ja, daar zou wat in kunnen zitten ja, dat natuurlijk. Dan misschien, kijk, er is altijd natuurlijk nog mogelijkheid om te kijken of je daar nog wat zou kunnen winnen, maar... Het, het, het, het heeft zeg maar ook te maken met de verschillende karakters van de organisaties. He, Natuurmonumenten is een, uh, is een vereniging met leden. Uh -huh. En zelfs Bosbier is een semi-overheidsorganisatie. We hebben geen leden, dus we hebben ook niet het hele apparaat achter wat zeg maar, bij een ledenorganisatie hoort. Ja, dus eigenlijk Ik... wilt u niet op die manier ook nog eens samen dan met andere organisaties, want dan heeft u daar alleen maar last van. Nou, kijk, weet je, je moet inderdaad bedenken van hoe kun je nog verder met elkaar samenwerken. Want wij hebben die leden niet, dus we hebben ook die hele administratie en die hele workflow die daarachter nee. uh, vandaan dus komt. Dus u wilt daar ook niet voor niet. betalen, kan ik me voorstellen? Nee. Nee, dus dat lijkt me lastig. Dus euh, nou ja, er worden al heel veel vlakken. En wat, wat meneer Van Woekom zegt over hè, dat de mensen vooral in de streek zeg maar, zich verbonden voelen met de natuur... dat, ja, dat herkennen wij als bosbeheer direct. En dat vind ik ook een heel mooi streven. Ja, maar meneer Van Woekom zegt ook, van, er zijn verschillende organisaties uh, actief in dezelfde gebieden... en ze gaan toch ook altijd een soort van concurrentie met elkaar aan. Bent u het met hem eens? Ja, ik zie dat af en toe wel eens inderdaad gebeuren. We proberen dat natuurlijk niet te doen, want um, um, kijk, en we kijken ook samen zeg maar, op een regionaal vlak proberen we een soort verdeling te maken. Hè, van goh, als, als, als zij bijvoorbeeld nu nog een snipper ergens in het gebied beheren of je, dat, of je daar afspraken over kunt maken met andere natuurorganisaties. Juist om het dan zo efficiënt mogelijk te doen. Maar je ziet natuurlijk toch dat um, zeker organisaties met leden, die zijn er gewoon bij gebaat om natuurlijk ook, toch gewoon af en toe in de kijker te zijn. Ja, om, dus om je te profileren. Ja, ja, het zijn net omroepen, hè? Ja, het zijn net omroepen. <laughs> maar goed, dat, dat is niet altijd um, in dienst van de natuurbezoeker natuurlijk. Nee, precies. En ik denk dat meneer Van Wolk een heel terecht punt uh, aansnijdt... door te zeggen van... goh ja, de gemiddelde wandelaar zal het misschien niet eens zo heel erg veel uitmaken... waar die loopt. Of die nou bij Natuurmonumenten of zelfs Stadsbosbeer... of bij het Utrechtse landschap loopt. Maar die heeft wel die verbondenheid met dat gebied en, wij, en met, die, met die streek. En die voelt zich daarmee verbonden. En we zouden misschien daar op dat vlak kunnen kijken dat er daar nog wat winst gehaald zou kunnen worden. Dus mevrouw Bijl, dan kan het dus wel slagkrachtigen? Misschien wel. Het is altijd de moeite waard om het te onderzoeken. Ik, ik heb er een hard hoofd in, maar we kunnen altijd kijken... en uh, goed luisteren wat meneer Verhoek van om vanavond te vertellen heeft. Mevrouw Bijl, Joker Bijl van Staatsbosbeheer. Dank u wel. Graag gedaan. En zo dadelijk jutters speuren het strand af na een stormachtig weekend. Wat gaan ze vinden? Blijf luisteren. Hier Eerst eens eventjes de verkeersinformatie, John Bakker. Het gaat uh, langzaam de goede kant op, Alles bij elkaar nog 130 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muidenberg, 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. Maar door die file loopt het nog wel vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor knooppunt Muidenberg. Ook daar 6 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Blijswijk, 4 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook een aanrijding op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij havens 4100. staat nog 5 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Geldt ook voor de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar rijdt het nog langzaam tussen Zemnes en Utrecht Veemarkt over 18 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken dus weer vrij. Door die file loopt het nog behoorlijk vast op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... Voorknoop het Rijnsweert, 23 kilometer. En na een ongeluk op de A32 vanuit Meppel naar Heerenveen... bij Wolvenga 3 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid rijden geen treinen. Hij heeft te maken met een brandmelding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mies Bouwman presenteerde de grote televisieactie voor het dorp vandaag, precies 50 jaar geleden. En het kwam er: het dorp, een wijk bij Arnhem, speciaal voor mensen met een handicap. En dit was het. Helemaal vernieuwend. Daar zaten de mensen op te wachten 50 jaar geleden. Maar, Marco Robin Visser, is dat vandaag de dag nog steeds het geval? Precies, dat is een hele goede vraag. Nou, in ieder geval uh, vinden ze hier dat het dorp nog steeds ertoe doet. en uh, actueel is. Ze gaan proberen ook mee te gaan in hun tijd. Uh, de komende week is het hier Feestweek. Zometeen een persconferentie hier, maar ik weet al wat daar uh, gezegd gaat worden. Daar wordt on onder andere gesproken over een onderzoek. Dat, uh, dat is gedaan door uh, Maurice de Hond. over, over onze gehandicapte medemens denken. En de uitkomst van het onderzoek is eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Bijvoorbeeld, uh, 99% van de Nederlanders heeft. Geen bezwaar tegen een buurman met een handicap. En dat is heel grappig, er staat erbij... 5% van de mensen geeft wel aan dat hij of zij er geen last van wil hebben. Dat is al heel grappig. En 84% van de Nederlanders heeft geen moeite met iemand met een handicap als collega... Op zich zijn dat geen verrassende uitkomsten. Maar als je dat vergelijkt met hoe men 50 jaar geleden... over gehandicapte mensen dacht, meneer Hoogma... dan is er wel iets leuks over te vertellen, toch? Ja, er is natuurlijk een heel groot verschil. Hè? Wat Arie Klapwijk toen het de oprichter van het dorp voor ogen had... namelijk gelijkwaardigheid voor mensen met een handicap... is dat natuurlijk uh, nu wel gelukt. Hè? Ja, want vroeger dachten mensen anders over mensen met een handicap. Ja, dan was het een beetje een van de week zo mooi nog... Was, je schaamde je een beetje om, uh, als je iemand met een handicap in je familie had. Ja, nou, ja. Die tijden zijn natuurlijk wel heel erg veranderd. Ja. Die tijden zijn veranderd. Rob Hoogma is de voorzitter van de raad van bestuur van het dorp... We gaan, laten we even, zullen we even naar binnen gaan. Ik was hier vanmorgen ook al even. Uh, dit is een zogenaamde Paswoning. Dat is een woning waar allerlei technische snufjes in zitten. En uh, ja, ik wil eigenlijk met u maar een beetje proberen in de toekomst te kijken. Ja. Want we hebben natuurlijk nu 50 jaar achter de rug. Hoe gaan de komende 50 jaar eruit zien? Nou ja, Toen de tijd was het uh, de actie Open het dorp. Ja. Uh, nu zeggen wij uh, het dorp Open deuren. Uh, en dat maakt het dus mogelijk voor mensen met een handicap om een eigen leven te kunnen leiden. En wat wij gedaan hebben met uh, deze twee prachtige paswoningen. is kijken van hoe kun je die nou zo inrichten. dat met allerlei. Uh, deels technologieën, maar deels ook gewoon handige uh, tips. Poefjes en tips. Ja. En tip, die mensen met een handicap onszelf hebben aangereikt. Ja. Ze hebben deze woning eigenlijk zelf mee ontworpen. met architecten mm -hmm. en met. met designers. Uh, zodat je je eigen rie kunt houden. Dat je niet verplicht iemand op bezoek te hebben om je gedijnen open te laten doen. Of je medicijnen te laten brengen. Ja. Dat soort veel dingen. automatisering. Er is natuurlijk ook veel meer technisch mogelijk dan 50 jaar geleden. Eén uh, ding, even de actualiteit. We, moeten allemaal, we hebben een financiële crisis. Ja. Die vindt ook in de zorg plaats. Dus ja. ook hier in het dorp. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk... U moet geld besparen. Iedereen moet geld besparen. En dan is het des te belangrijker dat je slimme oplossingen verzint. Maar als ik dan hier rondkijk in deze woning... dan denk ik, nou, dat kost wat. Er staat hier een compleet aangepaste keuken, aangepaste badkamer. Ja, en toch doen we dat binnen de kosten die wij hiervoor vergoed ja. krijgen. En dat is nadenken over hoe kun je het zo goedkoop mogelijk doen... en toch betaalbaar. Maar nou, uiteindelijk betaalt zich een deel ook terug... omdat je straks minder handen aan het bed nodig hebt. Omdat de software en de apparatuur het overneemt. Deels is dat zo... En deels, uh, um, uh, hoe zal ik dat nou zeggen, gaat het vooral om je eigen regie te kunnen ja. houden. En ja. dat maakt het inderdaad goedkoper. Dus het dorp is nog steeds actueel, gaat nog mee met de tijd? Ja, absoluut, absoluut. Dit zijn voorbeeldwoningen waar je, je kunt uh, uitproberen wat je nodig hebt. Ja. Um, en dat is heel veel. Wat hier allemaal in, in uh, zit. Ja. En we kunnen kunnen we mensen komen kijken ook de, deze week? Er kunnen mensen komen kijken. Moeten ja. ze zich wel netjes aanmelden. Oh, je moet je wel netjes aanmelden, ja, mensen. Het, het, het loopt storm. <laughs> het loopt storm. Er is veel belangstelling voor. Het het heel door. veel belangstelling voor. Ja. Goed, ik wens u een mooie feestweek. Dank u wel. En een goed symposium. Dank u wel. Gaat er nog nieuws uitkomen, denkt u? Uh, Weet nou, u die hè? Even gedeelte van het nieuws al verteld. En we weten natuurlijk niet wat alle sprekers allemaal gaan zeggen. Maar er zal zeker zal iets nieuws uitkomen. Rob Hoogma, hartelijk dank. Uh, ik zou zeggen, groeten uit... Het dorp. Daar was de hele ochtend. Marker op in Windkracht 10 was het gisteren langs de Noordzeekust. En dat betekent dat de strandjutters weer onrustig worden en naar buiten gaan. Want ik kan natuurlijk van alles aanspoelen. Rienkamer ging vanochtend vroeg kijken op het strand bij Schorrel in Noord-Holland. Hier is al een spoor door het zand. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de strandvonder waarschijnlijk al met zijn autootjes het strand op gegaan. Want zo gaat het na een storm. Ja, de die houdt het angstvallig in de gaten. Dat de jutters niet al te veel weghalen. Want de dat is iemand van de gemeente? Ja. ja. We lopen het strand nu op door de duinen. In de buurt van uh, Schorel. Nou, we zien de zee. Hij is uh, wat rustiger dan, uh, dan gisteren toen er uh, storm was. Henk Snip, u bent de uh, strandjutter. Ja. Nou, u kunt het in één blik al zien, denk ik. Ja, we gaan uh, eventjes een paar meter naar voren nog. Dan kan ik een blik werpen naar links richting Berg -aan Zee. Dat ziet er maagdelijk schoon uit. Zo te zien, dat ziet u ook wel. Ja. En we kijken naar rechts. zien we heel in de verte de Hondworsche zeewering. Nou, dat ziet er ook vrij schoon uit. Een paar kleine stukjes hout hier nog. Met wat zeewier. Het is hier nu heel rustig. Hè? Hoe was het gisteren? De wind was een prima wind. Dus het, als de wind nu nog een beetje naar het westen wil draaien dan is het best mogelijk dat met een paar dagen er nog wat aanspoelt... van wat losse is op zee gisteren. Nou, we staan aan de vloedlijn. We hebben de laars aan. Ik heb de laars aan, ja. Maar niks, ah. hè? Nee, het is, het is niks. Nee. Maar dat kan altijd nog gebeuren. Op elk moment kan de wind zodanig worden dat er de drijvende spullen naar de kant komen. Nou, dan is het kaarsje natuurlijk. Dan nemen we de fiets en dan een paar touwtjes... En dan binden we daar de spullen aan. U begint helemaal te glimmen. Ja, man, dat is een, dat is een gevoel alsof je een schat hebt gevonden. Ja, en, en vroeger was er altijd wat. U met doet dit al 10? heel veel jaren, hè? Ja, jaren zestig. En wat heeft u in al die tijd al niet oh. hier van het strand gehaald? Pas op hoor, oh. schoenen vol water. Nou ja. Uh, Drijvers van de visserij: touw, netten, kunstbeen, mammoetkies, barrensteen. Uh, nou ja, de allergekste dingen. Gifzakjes. Er komt een geeloosje aan, hè? Ja, is de kleur geel of is die... Ja, het is geel, dan is het onze strandvonden, denk ik. Morgen. Morgen. We gaan even controleren wat je gevonden hebt en wat ik mis. Nou, je mist niks op het ogenblik. Nee. Ik, nee, ik had even, was even lang schrijven, kijken of er nog uh, zeehondjes aangespoeld waren oh, of ja. bruinvis. Want, uh, ja. Gisteren hadden we een levendige bruinvis. Oh. Hier al, even verderop. Ja. Op het strand? Op het strand, ja. Hij uh, was uh, 1,80 meter. 80. Zo, Volwassen vrouwtje. Ja, ja. Dat is eigenlijk het enige wat is aangespoeld. Ja, ja, ja. daar kun je als jutter niet zoveel mee, hè? Nee. Ja, het is zo schoon als zilver, hè? Ja, ja. Verderop geen houtje. Nee, de, wind is, uh, de wind is zuidelijker nee. gegaan, te zuid. Ja, Zuidoosten ja, oost daar, uh, ja. daar zijn de jutters weer uh, slachtoffer van. Ja, daar zijn we slachtoffer van. Ja, zo voelt dat ook. Ja, voelt het is een uh, nederlaag. Nou, sterkte dan. Ja, het, het zou wel lukken, maar er komen wel weer betere tijden, hoor. Ja. Want uh, de strandvonden die gaat eerder weer met vakantie, 14 dagen. Ah. En drie weken. Drie weken. Drie weken ja, nog. Dat worden gouden tijden. Dat worden gouden tijden. tijden. Het <laughs> wordt vooral ons beter. Prachtig. Rienkamer ging vanochtend mee met de strandjutters. Er was afgelopen dagen in Paramaribo felle kritiek te horen op de initiatieven van Nederlandse europarlementariërs. Ze probeerden te voorkomen dat een belangrijke topconferentie in Suriname, het Suriname van Desi Buitersen, zou plaatsvinden. Maar Nederland moest het tijdens de vergadering ontgelden. En president Buitersen kreeg alle steun van de deelnemende landen. Harmen Boerboom ving hem na afloop op. Meneer Buitersen voelde zich gesteund door de woorden van de eenheid binnen de ACP over de locatie waar de vergadering zou plaatsvinden.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 De president loopt naar zijn auto, pakt zijn tas en hij haalt er een glossy tijdschrift uit. Het is het equivalent van de Economist. The new European economy. En daar staat in. Suriname, an ideal location voor foreign direct investment, uh, all taking advantage of the highlights Suriname has to offer. Uh, Suriname, de investor's destination.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 bijdrage van correspondent Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. Hoorde. We gaan nog even naar Frankrijk. Want uh, de chaos en de ruzie in de Franse partij UMP uh, houdt aan. Sinds Nicolas Sarkozy terugtrad als leider... lukt het maar niet een nieuwe voorman te vinden. Dit weekend mislukte een bemiddelingspoging... tussen Fillon en de officieel gekozen leider Jean-François Copé. Die claimt dat hij de meeste stemmen kreeg. Ron Linker, correspondent in Frankrijk. Um, de honden hebben het er vorige week over gehad. Er was ja. veel onduidelijkheid over wie de leiderschapsverkiezingen gewonnen had... Nu is dus ook die bemiddelingspoging mislukt. Ja, het wordt van kwaad tot erger. Hè. Het was een bemiddelingspoging van, van korte duur. Het heeft maar 45 minuten geduurd. Gisteravond zaten de beide Kemphanen om de tafel met Alain Juppé. Voormalig premier hier in Frankrijk. Een van de grondleggers ook van de UMP, tien jaar geleden. Uh, maar die kwam er al heel snel achter dat ja, bemiddelen... Uh, geen zin heeft op dit moment. Copé bijvoorbeeld, die zei van... ja, laten we nou eerst maar eens de uitslag gaan uh, tellen. Eerst maar eens de stemmen gaan hertellen. En als we de echte uitslag kennen... dan kunnen we altijd nog gaan bemiddelen. Uh, dat antwoord, dat viel weer heel slecht bij Fillon. Trouwens ook bij Juppé. En geen van drieën had dus eigenlijk veel vertrouwen... in de goede afloop van dat overleg. Dan vraag je je af, ja, waarom doen ze het dan toch? Deels uit respect voor Juppé... Maar ook deels om aan de buitenwacht, om aan ons te laten zien... ja, wij hebben er echt alles aan gedaan om uh, dit nog tot een succes te maken. Aan ons heeft het niet gelegen. Nee. Maar ja, Fion is in hoge mate ontevreden hè? en boos en kwaad... Ja. en heeft ruzie en mag Kopee uh, helemaal niet. Wat, wat gaat hij doen? Ja, dat was heel duidelijk. Meteen na afloop stond hij al uh, met een verklaring klaar. Ik stap naar de rechter, zegt hij. Het is nog onduidelijk hoe hij dat precies wil gaan doen, maar het lijkt erop alsof hij de rechter gaat vragen uh, om de verkiezingsuitslag te annuleren. Nou, in het verleden is dat vaker gebeurd, hè, bij verkiezingsresultaten, met een heel klein verschil en waar ook nog eens fouten bij zijn gemaakt. Nou, fouten zijn hier sowieso gemaakt bij deze stembusgang. Hè, al was het maar omdat de kies kiescommissie detail, de stemmen uit het buitenland helemaal vergeten was om mee te tellen. Dus die kans, uh, die rechtszaak Maakt uh, een grote kans van slagen. Er is alleen één groot nadeel aan voor Fillon. En dat is de tijdsduur. Want zoiets duurt hier in Frankrijk een jaar. En in dat jaar ja, zal Copé natuurlijk gewoon zeggen: ik ben de voorzitter. Ja. En dat is nadeel voor Fillon. Zeg, zou Nicolas Sarkozy niet uh, de partij nog kunnen redden? Ja, de wan wanhopige blikken gaan langzaam maar zeker richting de oud-president. Uh, vrijdag moest hij zich nog verantwoorden voor de rechter vanwege vermeende illegale campagnefinanciering. Nou, daar lijkt hij goed te zijn uitgekomen. Dus hij had de handen vrij om te gaan rondbellen en dat heeft hij meteen gedaan. Uh, hij lijkt zich voorlopig te richten op François Fillon. Daar heeft hij straks een, een lunch mee. En Sarkozy heeft vorige weekend al laten weten dat hij niet op een van de kandidaten zou gaan stemmen. Dus hij heeft geen voorkeur uitgesproken. Dat maakt hem wel geschikt om te bemiddelen. Fillon was zijn trouwe premier gedurende vijf jaar. Dus die kent hij heel goed. Copé ja, staat weer iets dichter bij hem qua politieke opvattingen. Maar. Ja, we moeten eigenlijk niet vergeten dat Sarkozy natuurlijk ook altijd zijn eigen belang heeft. Hè? De mogelijkheid dat hij misschien in 2017 in de herkansing kan tegen François Hollande bij de presidentsverkiezingen. Ik weet het is nog een, een eind bij ons vandaan, maar goed, eh, iedereen is daar nu toch al wel mee bezig. Die weg die laat Sarkozy duidelijk open. Hij is ook de favoriet nog steeds bij nee. zijn eigen achterban. Dus als hij zich nu als redder in nood kan presenteren, ja dan stijgen zijn kansen. Dus hij heeft er alle belang bij om de partij bijeen te houden. Dat is de inzet van zijn bemoeienis nu. Nou, dat zou het zijn. Ron Dinker vanuit Parijs. Dank je wel, Ron. Half tien, bijna, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Op Radio 1 nu, de KRO. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Pardon. De Eurorel rond Suriname We hoorden net via Oma ja. bij jullie... voor de microfoon van jullie correspondent in Suriname. Ik praat met de man die heeft opgeroepen tot die boycott... Twan Manders van de VVD. En verder, in Nederland herbergt veel zogenaamde schaduwbanken. En deze banken hebben mede de kredietkiezers veroorzaakt. Hoe dat precies zit, dat hoort u zo meteen. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse kickboksers willen af van hun slechte imago. In een manifest op de, in de Volkskrant zegt het Eindhovense CDA-raadslid Wijbega namens de kickboksers dat ze meer dan genoeg hebben van het wangedrag in hun sport. Als triest dieptepunt noemt Wijbega de recente moord bij het jeugdkickboxgala in zijtaart.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 En Nederlandse natuurorganisaties moeten op regionaal niveau gaan samenwerken... in een nieuwe organisatie onder de naam Nationaal Erfgoed. awb directeur Van Woerkom presenteert vandaag op een congres... dat plan waarin de samenwerking wordt uitgewerkt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. en nou, verkeersinformatie nog 13 files, 60 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan zijn nu snel aan het oplossen. Nog wel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 7 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Utrecht Noord nog 11 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Dolly Fiedel lapt er nog wel vast op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Maar dan Vritmaren 8 kilometer. Dit is radio 1. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Europarlementariërs hadden niet naar de top in Suriname moeten gaan. Vindt VVD-Europarlementariër Twan Manders. Vrouwen in de Arabische wereld blijven protesteren via Facebook. Schaduwbanken in Nederland hebben de kredietcrisis mede veroorzaakt. In het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 2 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Nut. Waar Suzanne en Michel Kagenaar vandaag met angst en beven wachten op de Michelinster. hopen hem namelijk vandaag niet te krijgen. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland Europees parlementariër Twan Manders, dames en heren... riep vorige week op tot een boycott van een internationale top in Suriname dit weekend. Hij ging niet, maar anderen gingen wel. De Surinaamse president Bouterse spint nu garen bij dit relletje. Twan Manders, goedemorgen. Goedemorgen. U zou als enig officieel lid van de delegatie van het Europees Parlement... voor ACP-EU afreizen naar die top in, uh, in Paramaribo, Maar u heeft vorige week besloten om niet naar die top te gaan. Uw collega's zijn toch gegaan, dus de boycott is mislukt. Ja, dat gebeurt uh, af en toe in het leven... Uh, ik weet nog dat er uh, ooit een aantal mensen waren... die wilden dat we niet naar Argentinië gingen voor het voetbal. Ja, en toen dat gingen we ook het Maar ik vind, als uh, we hadden afgesproken heel duidelijk uh, binnen de delegatie in Europa. <coughs> dus mijn Nederlandse collega's waren er zelfs niet bij... Uh, dat meneer Bouders geen formele rol zou krijgen... want wij wilden uh, aangeven dat wij het niet eens zijn met die amnestiewet. Het kan niet zo zijn dat een gekozen burgemeester... of een gekozen burgemeester, hallo, een gekozen president... Dat is weer een ander onderwerp, ja, ja. gekozen president, ja... <laughs> dat een gekozen president dat hij zichzelf boven de wet stelt. En ik zeg niet dat hij uh, schuldig is aan wat hij verweten wordt... maar uh, het kan niet zo zijn dat hij straffeloosheid invoert voor zichzelf. Ja, dat is overigens wel het Surinamse parlement dat die wet heeft aangenomen. Ja, dat kan, maar daar zit wel zijn partij in en dat is de grootste partij. En vervolgens is het nog zo dat hij in Nederland zelf veroordeeld is... maar daar ging het niet over. Vervolgens heeft Europa gezegd, dan moeten we de, uh, de dialoog aan... we willen kijken of we die, die amnestiewet van tafel krijgen... En daar is Suriname gewoon in tekort geschoten. Nou, de afspraak was dus dat meneer Bouters geen formele rol zou krijgen tijdens de top... En vorige week woensdag wordt hij geconfronteerd dat hij de top opent. En ja. dan zeggen mijn collega's, ja, maar dan zijn wij er nog niet. Ja, dat vind ik flauw, want hij krijgt nu wel het podium wat hij graag wilde. En ja, ja ik denk dat mijn collega's eraan meewerken. Ja, goed. Ria Ome, uw collega van het CDA, zei vanochtend in het Radio 1-journaal... voor de eerste keer in Suriname te zijn. En ze benadrukte dat Europa vooral een betrouwbare partner moet zijn... en dat ze om die reden in Suriname is. Ja, maar ze is geen lid van de ACP-delegatie. Dus ja, zij mag er op, op persoonlijke titel best naartoe. En als zij met meneer Bouters uh, wil overleggen om hier uh, um een eind aan te maken in de wet, dan is dat prima. Maar om daar alleen maar naartoe te gaan, omdat het een mooi land is, dat vind ik te veel als politicus. Dus om die reden ben ik ook niet gegaan. En ik wil meneer Bouters zeker geen podium geven om mooi weer te spelen. Of, terwijl wij het op het podium staan, dat ga ik zeker niet doen. Bent u een kolonialist? Nee, absoluut niet. Dat vindt, hij wel. Dat vindt meneer Bouders van mij wel. Ja, want absoluut dat zei niet. hij namelijk afgelopen zaterdag. Hij zei sommige mensen kunnen het nog steeds niet wennen aan de gedecoloniseerde realiteit waarin we leven. Daar, ja, hij doet, is... daar neem ik aan op u. Dat is de slimheid van meneer Boutes, want dat is natuurlijk wel heel erg slim. Maar ik vind dat het. Uh, dat, en in Italië, heb ik gezien, is meneer Berlusconi ook veroordeeld voor misdaden die hij heeft begaan. Ik vind dat waar je ook bent uh, in de wereld, dat als je misdaad begaat, dan moet je daarvoor voor de rechter kunnen komen. En ja. als je daarmee, als je zelf een wet initieert. waarin je boven de wet komt te staan en dat je niet voor de rechter hoeft te komen, dan laat ik buiten beschouwing of hij wel of niet schuldig is... dan vind ik dan, ja, dan je niet. En ik vind dat in dit geval... dat wij daar als Europa een signaal voor moeten geven. Ja, maar goed, Bouters kreeg ook bijval... van de president van het buurland daar, Guyana. Mm -hmm. En van mensen uit Kenia. Ja, dat begrijp ik. Er zijn heel veel mensen die... Uh, heel veel landen, uh, uh, met name derde wereldlanden... zoals wij dat noemen, en... Uh, ja, waar, waar de rechtsstaat nog niet zo is zoals wij die graag zouden zien. Maar dat wil niet zeggen dat we dan als, als landen echt uh, over de schreef gaan om één persoon te beschermen. Uh, om niet voor de rechter te hoeven komen, dat we die moeten gaan steunen. Ja. En die dialoog, de die overleg tussen Suriname en Europa. Ja. Om die amnestiewet van tafel te krijgen, of in ieder geval op een andere manier. Ja, ja daar werkt Suriname nauwelijks aan mee. Maar de, ik vind zelfs dat we wat dat betreft een stuk uh, ontwikkelingshulp uh, vanuit Europa naar Suriname, uh, ja, dat we daar de twijfels over moeten gaan uiten. Als wij een land steunen waar een president zit die zichzelf boven de wet stelt. Maar zegt u daarmee in een oproep tot het Nederlandse kabinet: bevries de tegoeden die Suriname van ons krijgt? Nee, ik zeg daarmee gebruik uh, de, de ontwikkelingsgelden, gebruik die om ervoor te zorgen dat die amnestiewet van tafel gaat. Ja, maar het is, ik bedoel, en als die amnestiewet niet van tafel gaat, dan? Nou, dan kan meneer Bouters, die kan elke misdaad begaan... en dan hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen. Nee, maar wat zou er dan met dat ontwikkelingsgeld moeten gebeuren? Nou, dan denk ik dat we daar uh, op een andere manier mee moeten gaan. Ja, wat is de andere manier dan? Ja, dat, uh, dat laat ik aan de Nederlandse minister over... Uh, nee, maar u uh, kunt toch niet een oproep doen zonder hem verder in te vullen? Nou, ik vind dat wij in ieder geval... Met, vanuit Europa vind ik dat wij die ontwikkeling zouden moeten stilzetten... Uh, Totdat die, dat het probleem met die amnestiewet is opgelost. Het kan niet zo zijn dat er veertien uh, uh, mensen zijn vermoord... en dat uh, daar niemand voor, voor de rechter hoeft te verschijnen. Ja. En dat kun je niet maken naar de familieleden daarvan. Dat kun je niet maken naar de, de, de, de politieke partijen. Maar dat kun je niet maken naar de rest van de wereld toe. Dus uw oproep aan Europa en dus ook aan de Nederlandse regering is... bevriest de ontwikkelingshulp als die amnestiewet niet van tafel gaat? Dat zou mijn advies zijn, ja. Ik, ik besluit dat niet, maar dat zou wel mijn advies zijn. Ja. Goed, nou bent u lid van de delegatie van het Europese parlement voor ACP-EU. Dat, dat is het instand houden van en verbetering van de handelsbetrekking... Hè, tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven uit Afrika, de Cariben en de, de Stille Oceaan, de Pacific. Ja. Nou zegt Bouters, het is hier een economische uh, boomregio. Dus het is heel dom om daar weg te blijven. Nou, ik had er ook heel graag naartoe gewild... als meneer Bouters geen formele rol had gehad. En we hadden ook afgesproken dat hij dat niet zou krijgen. Ja. Hij zou... Uh, en als hij dan toch zou komen... want je kunt natuurlijk een president in een land niet verbieden... om in het land uh, op, op allerlei plekken te komen... Nee. dan zouden wij... Uh, de, uh, demonstratief de zaal verlaten. Maar ja. toen ik hoorde dat hij de top zou openen... en ja, dan kun je wel zeggen... ja, maar wij zijn er dan nog niet... ja, dat vind ik, flauw, dat vind ik een flauw argument... want ja, dan, blijkt het, dan lijkt het wel... hoe verder de reis, hoe minder uh, de politieke principes zijn. Nou, het is dus in ieder geval... Geslaagd om Europa uit elkaar te spelen? Nee, want zo erg is het uh, niet. Dit is niet uh, dat, we, dat Europa niet uit elkaar gespeeld Maar nou, u roept op tot ja. een uh, boycott en anderen gaan wel. Dan bent u toch uit elkaar gespeeld? Uh, nou, nee, want de Europa is nog steeds bezig uh, heel intensief om die dialoog aan te gaan met uh, Boutersen. En ik had nu juist dit gebruikt. Mijn persoonlijke mening. Um, ik zou dit gebruikt hebben om die dialoog uh, wat scherper uh, uh, op, de, op, op de agenda te zetten. En dat Suriname ook een medewerking moet verlenen. En dat doen ze op dit moment nog niet. Nee, Al in ieder geval onvoldoende. Kortom, u baat ervan uh, dat Europa geen uh, scherpe uh, lijn heeft getrokken. En u roept uh, de Europese landen en dus ook Nederland op... om de ontwikkelingshulp stop te zetten als die amnestiewet niet van tafel gaat. Dat zou ik graag willen, ja. Tom Manders, Europarlementariër voor de VVD. Ik dank u zeer. Alsjeblieft. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Morgen wordt het lichaam van Yasser Arafat opgegraven om te onderzoeken of de voormalige Palestijnse leider is vergiftigd met polonium-210. Waar wordt polonium normaal voor gebruikt? Dat is de vraag. En het antwoord komt van Bert Wolterbeek en die is directeur van het Reactorinstituut van de TU in Delft. polonium werd uh, vaak gebruikt in de industrie, uh, zelfs uh, bougies van auto's... ...waar polonium in gebruikt werd om de vonking beter te laten zijn. Het is vaak gebruikt als lokaal warmtebronnetje in ruimtevaarttoestellen... ...om micro-elektronische dingetjes niet te laten bevriezen. Polonium is ook een um, isotoop wat je gebruikt in uh, kleine flesjes en potjes... ...waar je neutronen uit wil laten komen, neutronenbronnetjes. Maar het is ook heel erg moeilijk uh, te krijgen... ...te maken, Polonium 210. Dus voor gewone mensen is het iets waar je gewoon niet aankomt... ...waar je niet bij kan komen. En het is ook heel erg giftig. Er is heel erg weinig Polonium 210 nodig... ...om iemand ziek te maken of zelfs dood te laten gaan. Om iemand binnen een week tot een maand dood te laten gaan... ...heb je aan Polonium 210 niet meer dan een paar microgrammen nodig... ...die die zou moeten inslikken om dood te laten gaan. Anders het antwoord van Bert Wolterbeek, directeur van het Reactorinstituut van de TU Delft. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Verhoeft u naar NUT? Terug naar Sander Bartling. Meneer Kagenaar, vandaag worden de sterren uitgereikt door Michelin. Is dat dan toch iedere keer weer een beetje knijpen of u hem wel of niet krijgt? Uh, nee, dat niet. Wel dat ik een beetje zenuwachtig ben voor, ja, voor wat er in de rest van het Nederland gebeurt. He, toch wie krijg, of er een derde ster komt, wie zijn eerste ster krijgt, wie hem verliest. Dat zijn toch wel bepaalde uh, gevoelzingen. Uh, dat ik zoiets heb van, ja, ja, best wel spanning. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Het zou niet goed zijn hè, als u hem krijgt, die ster. Uh, ja, nee. Van als ze me geven, ja, daar heb ik niks op in te brengen. Of hebben wij niks op in te brengen. Um, en als ik hem niet krijg, ja, we zijn tevreden met wat we doen. Dus ja, laten we gaan uh, hoe het nu is. Michel Kagenaar en Suzanne Kagenaar van restaurant Eten bij Michel. Voorheen in Den Dillegaard. U was de eerste die ooit een Michelinster inleverde... omdat u hem niet wilde. U um, bent bezig met het menu. Ik kijk er ook even naar. En dan zien we dat op het menu staat pasta met korkonzolen en spekjes... lichtgebonden aardappel, knoflooksoep, ravioli verkoopt u zelfs tegenwoordig. Maar het leuke is, de website van uw vorige restaurant in Den Dillegaard... die bestaat ook nog steeds, is nog steeds online... en die biedt heel goed vergelijkingsmateriaal. Op dat menu stond uh, truffelcreme, kreeft, kwartel, kalfsweeserik. Um, en als je kijkt naar de ambiance, want de fotootjes staan er ook nog over... die was totaal anders dan wat we nu om ons heen zien. Die was Frans, Frans, Frans. Hè? Stijfgesteven tafellinnen, uh, kroonluchters. Nu is het allemaal wat, wat, uh, wat soberder, hè? met die gepleisterde muren, die, uh, die zwarte balken. Hier een soort van zebra-motief als, uh, als bankleuning. Um, um, wat, is er, wat is er gebeurd? Ja, dat Frans hebben we eigenlijk een beetje eruit gehaald. Van, we zijn meer Frans-Italiaans, we geworden. Dat komt oorspronkelijk ook doordat ik uh, een pastabedrijf heb. Uh, we zijn met, met inderdaad wat, wat leukere ingrediënten, seizoensgerichte uh, ingrediënten aan het werk... Uh, ja, ravioli, ja. Oké, okay, wat ik net aangaf. Maar u heeft de hele stijl, u heeft de keuken aangepast. Uh, en dan kom je eigenlijk op die vraag uit, waarom heeft u die Michelinster ingeleverd? Omdat we ons, ja, we wilden ons eigen ding weer doen. Van, we hebben altijd voorgenomen van, we doen het zoals we het zelf willen doen. Nou, dat beveelt Michelin ook aan, van doe gewoon je eigen ding. En daar beoordelen wij op of het stijlwaardig is of niet. Moest u er veel voor doen? Werd de druk te hoog? Nee, die werd niet te hoog. Maar op een gegeven moment hadden wij toch het idee. dat we ja, wat meer geleefd werden. door de gasten eigenlijk. Ja. ja, Michelin zelf suggereerde. dat u die ster. bang was om die ster kwijt te raken. en dat, dat, dat de verandering van het restaurant. de publiciteitsstunt was. Ja, ster kwijtraken. We zijn in Brussel geweest. Nou, de hoofdinspecteur. hebben inderdaad gezegd. van luister, we hebben Het is nog nooit in ons opgekomen. om bij jullie de ster weg, weg te halen. of weg te nemen, omdat jullie zo constant van kwaliteit zijn. Daar was ik niet zo bang voor, maar... ja, wij hadden meer het idee van... Nou, lekker ons eigen ding weer doen en ja, die drempel naar beneden halen. Oké. Okay. Dan vraag ik even van uw vrouw, Suzanne Kagenaar... bent u dan niet, samen met uw man natuurlijk... ontzettend bang om er weer een ster bij te krijgen nu, vandaag? Nee, niet bang daarvoor, maar... ja, goed, uh, hoe het nu is, is voor ons beiden eigenlijk... ja, zoals we het zelf graag wennen. Dus eh, het zal ook geen teleurstelling zijn als, het, eh, als wij geen ster krijgen. Ik ga daar ook helemaal niet van uit. Omdat wij toen nog tijd die keuze hebben gemaakt van nou goed, we willen daar afstand van doen. Eh, ook met name ja, de toekomst van de zaak. Ja, het zijn toch allemaal wat moeilijke tijden voor iedereen, laten we eerlijk zijn. En ja, goed, uh, ik denk dat wij op dit moment ja, een hele goede keuze hebben gemaakt. En daar ook nog altijd achter staan. Oké, okay, en laat die ster dan maar zitten, Zul dan maar zeggen. Dat wil zeggen, of hij nou wel of niet komt, dat is u een beetje om het even. Mevrouw Meneer Kagenaar, veel succes vanavond met uh, wel of geen Michelinster. En uh, prast. Dank u wel. Dank u wel. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Straks Arabische vrouwen blijven protesteren via sociale media. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1977. zeg van, maar, vond je neemt me niet kwalijk dat ik u aanspreek, maar uh, de ene helft van uw buste zit niet in uw bloesje. <lacht> ze gaf een heel toen zegt ze, oh, dan heb ik mijn baby in de trein laten liggen. <lacht> Willy Walden en Piet Muizelaar trokken als snip en snap 40 jaar lang volle zalen. Deze dag in 1977 was hun laatste optreden. Walden had een grondige hekel aan interviews. en vrij Nederlands journalist Koen Verbraak moest hemel en aarde bewegen. Voordat hij dan eindelijk de grote Willy Walden mocht interviewen in 1997 was dat. Op een dag belde, belde zijn vrouw ook, Oos en die zei ja... Um, ik heb anders wel uh, telefoonnummers van andere oude mensen voor je. Ik zei, nee, maar het gaat me niet om andere oude mensen of om oude mensen. Het gaat me om Walden. Ik denk dat er geen artiest in Nederland zo beroemd in zijn tijd is geweest als Willy Walden. Uh, hij heeft samen met Muizelaar bijna twaalf seizoenen in Carré gespeeld. Nou, er is niemand die daar ooit in de buurt gekomen is, ook Toon Hermans niet. Snap je dat nou juffrouw Snip? Als je mij nou juffrouw snapt... Mensen zijn het tegenwoordig rare tijden. Op een dag... Um, toen, toen hebben ze me toch toegelaten. Ik kwam binnen bij Walden op de dag dat uh, prinses Diana was verongelukt. En toen kwam Oost op mij af, de, de vrouw van Willy Walden. Uh, die, overigens, dat is ook een detail wat ik me niet, niet snel vergeet. in huis een zonnebril droeg. En die zei tegen mij: uh, Ja, prinses Diana is verongelukt, hè. Omdat ze achterna gezeten werd door paparazzi. Dat is niet zo mooi van jullie. En ik moet, dat kost hem toch enige moeite om haar uit te leggen dat ik toch echt niet diezelfde nacht op een motor had gezeten in Parijs om de prinses te achtervolgen. Maar voor haar was dat een nat. journalisten waren kwaadaardige um, monsters waar je een beetje uit de buurt moest blijven, dat voelde ik heel sterk. Er zaten in plantsoen, twee oude vrienden, te praten over toen, twee oude vrienden. De een zei, weet je nog dat jij, de ander knikte en hij zei, ik koos hetzelfde vak wat jij beminde. Iedereen zei hoe lang is het nou? Het Is 33 jaar het gaat gauw. Twee oude vrienden. Maar dat diezelfde man, die, die jarenlang in carrière heeft gespeeld, dat hij in zijn eigen huiskamer niet eens mocht roken, nou, dat, dat, dat vond ik wel iets ongelooflijks. En dan sloopt hij af en toe weg naar een klein kamertje in zijn huis, waar een schilderij hing van hem en uh, muizelaar in hun uh, rol als smidden stap. En dan zat hij uh, zwijgend zijn sigaret te roken en naar het schilderij te kijken. En, en hij zei ook van elke avond als ik ga slapen dan loop ik even naar het schilderij. En dan zeg ik even dag Piet. En, en, dan, en dan ga ik slapen. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaam. Toen ze braak over zijn interview met Willy Walden. En Walden en Muizelaar hadden hun laatste optreden deze dag. Als Snip en Snap in 1977. to play the Be the Only One van Eternal en Bibi Winans. Het is uh, bijna 8 minuten voor 10. uur, luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Steeds meer Arabische vrouwen, dames en heren, gebruiken social media om hun stem te laten horen. Vooral Facebook is de laatste tijd populair. Daar zijn vrouwen een actie gestart, maar met een foto en een krachtige tekst over hun leven. En ze vragen aandacht voor de positie van de vrouw. De Arabische lente zou verandering brengen aan die situatie, maar. Dat is nog wel altijd niet gebeurd. Dus Petra Stina Arabist en voormalig diplomaat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die actie precies ontstaan? Nou, die actie die loopt eigenlijk al een jaar. Uh, eind vorig jaar, toen was wel duidelijk dat die Arabische revoluties... Hè, uh, wel wat meer seizoenen zouden duren dan een herfst of een lente. Ja. En dat uh, vrouwen die echt vooraan stonden in Tunesië, in Libië en Egypte... eigenlijk door veel mensen, mannen en vrouwen... weer werden verzocht om maar weer naar huis te gaan. En daar hadden ze geen zin in. En de dames vier dames uit Egypte, Palestina... En uit uh, um, Libanon. Die zijn uh, nou, een actie begonnen. De intifada van de Arabische vrouwen. De opstand van de Arabische vrouwen. En een jaar later heeft hij bijna 75.000 volgers op Facebook. Met andere woorden. Als wij hier denken dat de Arabische lente voorbij is. Ook mede opgestart door vrouwen. Als ik me niet vergis op die social media. Dan uh, zijn we uh, verkeerd geïnformeerd. Want het gaat dus nog altijd voort. Nou uh, mijn goede vriend Hant ten Broeke. Een VVD-Kamerlid. Die waarschuwt, waarschuwt altijd voor de vivaldisatie. Van de Arabische revoluties. En dan geef ik hem groot gelijk. In, wat is dat? dat ik, nou, van... nou Dat je de Vivaldi vier seizoenen niet moet toepassen op een revolutie. Het is natuurlijk veel te simplistisch om te denken... dat zoiets een 30, 40, 60 jaar dictatuur in één seizoen voorbij zou kunnen zijn. Dus ik ben wel voor uh, de term Arab Arabische revoluties. Ja. En ja, die is natuurlijk nog lang niet voorbij... als je ziet wat er nu op dit moment in Syrië gebeurt, in Egypte. Ja. En vrouwen die laten op allerlei manieren ook uh, gewoon op straat hun stem horen. Maar dit Facebook-initiatief is wel heel, uh, heel bijzonder omdat je daar ziet dat vrouwen... Iets ter discussie stellen waarvan ik denk dat als dat niet verandert. en die politieke revoluties ook geen kans van slagen hebben. En zij stellen ter discussie dat de dictator ook gewoon thuis op de bank in de huiskamer zit. En daar moet iets aan veranderen, vinden ze. <laughs> um, ja, veel revoluties beginnen trouwens bij vrouwen ook. Ja. Um, ze vragen nu aandacht dus voor de positie van de vrouw. Middels een foto van henzelf, eigenlijk, of ja. niet? Ze hebben, je ziet, uh, ik heb er net nog even naar gekeken. Je ziet heel veel uh, vrouwen met een, vooral met Arabische teksten. En ze zeggen, ik steun de opstand. Uh, van de Arabische vrouwen, omdat ik een keertje wil aangesproken worden als vrouw... en niet als moeder, dochter of echtgenote van. Of een andere vrouw uit Limanon zegt, en eh, het Arabisch allemaal... ik wil graag dat ik de nationaliteit aan mijn kind kan krijgen. Of een andere vrouw eh, uit Saoedi-Arabië zegt... ik wil dat mensen niet naar mijn lichaam kijken, maar eens vragen waar ik over denk. Maar dat zijn toch wel verschillende boodschappen, als ik eerlijk ben. Um, hoe bedoelt u? Nou ja, de, de, de ene wil niet gezien worden als moeder. De ander wil niet dat ze naar, de, naar het lichaam kijken. Nou ja, je ziet dat vrouwen um, in de Arabische wereld, en dat is natuurlijk heel generalistisch, maar als je kijkt naar hun positie op de arbeidsmarkt, uh, in de politiek op straat. Uh, in Egypte is uh, seksueel geweld op straat echt een plaag. Ja dat ze op, op allerlei verschillende manieren uh, meer uh, ja, een positie willen opeisen, meer een betere rol willen krijgen. En dat, ja. dat gaat inderdaad van, uh, van de slaapkamer, huiskamer tot op straat. Hoe groot is deze actie? En wat is de impact, om het zo te zeggen? Nou. Kijk, er zijn nu vijf, iets meer dan 75.000 mensen die deze pagina volgen. Uh, het heeft heel veel aandacht gekregen in de Arabische pers en natuurlijk ook bij ons. Want nou, laten we wel zijn, zodra het woord Facebook erbij staat, te denken: oh, dat is leuk, daar kunnen we ons mee identificeren. Hè. Ja. Dat is modern. Ja. Maar ja, dat wordt natuurlijk, we moeten zeggen maar, wat ik online activisme noem. Uh, dat moeten we niet verwarren met wat er echt uh, op de grond moet gebeuren... In, in de parlementen, in de rechtbanken. Dus die en, vrouwen moeten ook opnieuw de straat op dan? Uh, ja, en er moet natuurlijk ook gewoon echt wezenlijk iets veranderen. Uh, bijvoorbeeld de politie in Egypte. Uh, een vriend van mij, een mensenrechtenactivist... die vertelde mij dat hij een paar weken geleden... met een verkrachtingsslachtoffer een vrouw... naar een, nou, een chikkere wijk uh, uh, wilde, aangifte wilde doen. En die dame moest uh, negen keer haar verhaal vertellen... aan negen verschillende politiemannen. En de tiende politieman pakte een papiertje en keek haar eerst aan zo van, weet u wel zeker dat u niet gewoon het hebt uitgelokt? Ja, ja, nou, ja. Uh, die verhalen kennen we natuurlijk ook uit ons eigen geschiedenis. Er moet, moet ontzettend veel veranderen. Ja, en dan is toch de vraag ook hoe die kerels daarin staan. Ja, en het interessante is dat er steeds meer mannen deze actie beginnen te steunen. Want als je een samenleving hebt waar vrouwen worden onderdrukt, waar vrouwen worden uitgesloten, dan hebben mannen die gewoon menselijk zijn, daar natuurlijk ook heel veel last van. Dus het is ja. wel mooi om te zien dat er heel veel solidariteit is, ook vanuit mannen. Ja. was even sprake van dat die pagina werd, uh, zou worden weggehaald door Facebook, uh, ook omdat die vrouwen gevaar lopen, of niet? Nou, Facebook heeft uh, gezegd inmiddels dat ze een vergissing uh, hebben begaan. Kijk, als, als ik iets zie op Facebook wat mij niet bevalt, dan kan ik als individu daar een klacht over indienen, dat de inhoud mij uh, dat ik die aanstootgevend vind. En dat is uh, gebeurd in uh, het geval van een jonge Syrische vrouw, die zichzelf zonder hoofddoek had neergezet met zo'n papier. Ik ben, ik ben met de opstand van de Arabische vrouwen, want ik wil eindelijk een keer de wind door mijn haren voelen waaien ja. ja. En uh, nou, dat vond schijnbaar iemand niet zo leuk. En toen Just. heeft Facebook een paar keer die pagina ervan afgehaald. Ja. Maar dat hebben ze hersteld inmiddels. Petra Stine, Arabist en voormalig diplomaat. Ik dank je wel. Graag gedaan. Straks, dames en heren, het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws van 10 uur met Dora